Inna alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh Wa natawakkalu alayh Wa na'udhu billah min shurur anfusina min sayyat a'malina Man yahdihi allahu muhtad Wa man yudlin falan tajidalahu al-murkida Wa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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم maar de omroer moet de fouten, de kuller moet de fouten bidden, المسلمون kuller ونفسي en de laatste. Eyuhaal Muslimoon, ous ik om een nafsi broeders en sisters in de Islam, ik wil jullie zelf, ik wil jullie en mezelf Allereerst feliciteren met de eerste week van Ramadan die voorbij is gegaan. Subhanallah. Het is net alsof het nog gisteren is geweest dat ik de nieuws heb gehad om te vasten. En vandaag zijn zeven dagen verder en het is zo snel voorbij gegaan. zusters. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. De eerste tien dagen van Ramadan is rachma. Wij bevinden ons nu in deze eerste tien dagen. Dat is de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Over enkele dagen komen wij bij de volgende tien dagen. De tweede tien dagen, dat is Mahdurah vergeving van Allah subhanahu wa ta'ala mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons, ons van alle zonden vergeven insha'Allah en In de derde 10 dagen dacht de broeders en zusters nar. redding van het hele vuur Broeders en zusters als wij een week hebben gevast, is het tijd dat wij onszelf moeten evalueren. Wij moeten onszelf afvragen, hebben wij gedurende deze zeven dagen alvast een beetje bereikt waarom wij eigenlijk hebben moeten vasten. Vorige week hebben jullie de imam gehoord. O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht gesteld, verplicht gemaakt, zoals het aan degene voor jullie verplicht is gemaakt, la'allakum op opdat jullie God vrezen mogen zijn. Zeven dagen voorbij. Zijn wij in onze taqwa, dat dus, toegenomen. vrezen wij Allah subhanahu wa ta'ala meer, dat moeten we nu, heb je gemerkt in jouw harten, zag de broers en zusters in de islam? Kijken wij bijvoorbeeld naar de definitie van vasten. Vasten is iemand die zich onthoudt van eten, drinken, seksuele gemeenschap en alles wat het vasten zou kunnen breken vanaf de fajr tot zonsondergang met niya met de intentie enkel en alleen Allah subhanahu wa ta'ala te behagen enkel en alleen de riba van Allah subhanahu wa ta'ala te krijgen graag de en zusters hebben wij deze afgelopen zeven dagen de riba van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen broers en zusters we hebben meegemaakt de taraweeg, de avond gebeden na Salatul Aisha. Tijdens de Ramadan gaan we extra taraweeg bidden, want wij willen Allah subhanahu wa ta'ala de eerste plaats geven. Wij verlangen meer naar Allah dan naar eten. Wij verlangen meer naar Allah dan naar drinken en seksuele gemeenschap en voedsel en van alles en nog wat jezelf af. Heb jij die stadium bereid dat je meer naar Allah verlangt of nog steeds verlangt naar al die wereldse zaken zoals eten, drinken en dan alles en nog wat. De maand Ramadan is de maand van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah moet in deze maand de eerste plaats krijgen in taarttebrus en zusters. We hebben elf maanden lang allerlei niet belangrijke dingen dingen die niet essentieel zijn een belangrijkere plaats gegeven dan Allah subhanahu wa ta'ala onze hawa onze menselijke verlangens hebben wij elf maanden lang hun gang laten gaan en laat desnoods, laat tenminste deze maand ramadan een maand zijn waarbij je nee kan zeggen tegen jouw nachts, waarbij je nee kan zeggen tegen jouw verlangens, waarbij je Grenzen kan stellen tegenover jouw verlangens en Allah Subh'anaHu Wa Ta'ala de eerste plaats geeft. Want dat is het doel van het fasten, kaartenbroeders en zusters. Het doel van het fasten is niet niet eten. Het doel van het fasten is niet niet drinken. Het niet eten en het niet drinken is slechts een middel om een hoger doel te bereiken. Want. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt in een hadith Veel mensen die aan het eind van de dag Van een hele dag vasten Niks hebben gehad behalve honger en dorst Ze hebben niks gehad behalve honger en dorst Want ze hebben zich alleen maar onthouden van eten en drinken En seksuele gemeenschap Maar vasten is meer dan dat, kacht onze zusters Sommige mensen zien het middel als een doel Terwijl door niet te eten, door niet te drinken en door je te onthouden, je een hogere doel moet bereiken. En dat is... La of dat jullie God mogen zijn, zegt de bevestiging. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt in een andere hadith... Uitleggende zo'n beetje het doel van het vaste... Dat het vaste jou tot een betere moslim moet maken... De saleh, de vroegere geleerden, de dagen dat ze aan het vasten waren, verschilden van de dagen dat zij niet aan het vasten waren. Want ze hebben gehoord de hadith van de profeet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, من لم wal قول والعمل به والجهل, فليت لله fi في yada' wa وشرابه. Degene die, ondanks dat hij aan het vasten is, nog steeds leugenachtige praat blijft doen. Nog steeds blijft liggen en rabbelen en aanwetende dingen doet. Allah heeft het niet nodig dat hij niet eet en hij niet drinkt. Conclusie? Het doel van het vasten is meer dan onthouding van voedsel en dranken, zegt de moest in de islam. Dus de eerste les die wij moeten leren tijdens deze maand Ramadan is dat het vasten ons dichterbij naar Allah subhanahu wa ta'ala moet brengen. Want Rasool Allah Resulullah sallallahu alayhi wa sallam zegt, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَدْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا تَرَبْتُهُ عَلَيْهِ Hij zegt, niks doet mij een groter genoegen als middel om dichter bij mij te komen dan dat mijn dienaar bezig is met de verplichtingen die ik hem heb opgelegd. En de siyam het vasten is een plicht. Het is een rokken in de islam. En met deze plicht willen wij dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala komen. Dus het gevoel dat je nu moet krijgen tegen de van in de islam na een week te vasten is dat je dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala moet komen? Broeders en zusters van de islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa heeft gezegd: Wie Ramadan neemt. zonder dat zijn zonde wordt vergeven, heeft zeker iets groots verloren. Als er een maand is, zegt de en zusters, om. Je zonden te laten vergeten, Dan is het deze maand. Gebeurt het niet in deze maand. Dan ben ik bang dat het niet in welke maand van het jaar ook zal gebeuren. En bovendien. Er gebeuren bijzondere dingen. In de hemelen. In de samawaat door Allah subhanahu wa ta'ala. Bijzondere dingen die alleen in de maand Ramadan gebeurt. Die niet in welke maand dan ook van het jaar gebeuren. Zo zegt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ramadan, putihak abu abu jannah. Wanneer Ramadan aanbreekt, worden de deuren van de jannah van het paradijs wijd open gegooid. Wat is de conclusie die ze daaruit trekt? De conclusie is dat Allah tijdens deze man extra barmhartig is, extra rageem is. En alle deuren worden opengegooid van de Jannah. We Abu Abu Jahannam. En de deuren van de hel worden gesloten door Allah subhanahu wa ta'ala. Een andere conclusie? Wat betekent dat? Wanneer de deuren van de hel worden gesloten door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah open staat voor jouw tauba. Voor jouw berouw en voor jouw tekortkomingen. En dat je vergiffenis bij Allah subhanahu wa ta'ala moet vragen. Tijdens deze maand Ramadan. Vakar islam. En een ander bijzonder iets in de maand Ramadan is dat de Shayatin, de duivels, worden geketend door Allah subhanahu wa ta'ala. Broers en zusters, Ramadan heeft ook een andere naam, Sha'hrul Koran en shahroon Sabr. Ramadan is de maand van de Koran en de maand van geduld. Waarom is het de maand van de Koran? Omdat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, shahru Ramadan ladhi unzilatihi al Koran. Voorwaar? De maand Ramadan is de maand waarin de Koran is nedergezonden. En we merken, alle moskeeën zijn tijdens de maand Ramadan vol. En we proberen tijdens de maand Ramadan de Koran uit te reciteren tijdens de Taraweeh. Het is een maand van Koran en een maand van het sabr. Het is een maand van sabr. Waarom is het Shahru sabr? Want Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zegt in een hadith "In de Koran al de ciaam is vergaaien voor de de Ik zie daar broeders bij de deur. Jullie komen gewoon binnen naar binnen. Komen. Het is niet erg als jullie gewoon straks tijdens het gebed op elkaars ruggen zeg maar de kunnen doen. Het is beter dat jullie gewoon naar binnen kunnen komen. Want er zijn, heb ik gehoord, hier een, meer mensen die daar buiten zijn die graag naar binnen zouden willen komen. Kom maar naar binnen, broeders. Proezers en zusters in de islam. We hebben nu een week gepast. Hebben wij dat werkelijk ook gevast? Is een vraag die wij onszelf moeten stellen. Naast het, vast, naast het vasten van onze maag. En onze geslachtsdelen Zijn er ook andere ledematen die moeten vasten. Jouw tang moet vasten. Gaten we zusters. Jouw ogen moeten vasten. Jouw ledematen moeten vasten. En Rasul sallallahu alaihi wa sallam. heeft ook gezegd. Ja. Dat vasten meer is dan dat... ja, want jouw hart... moet ook vasten. Hoe gaat jouw hart vasten? Jouw hart eet toch niet? Nee, katoen en zusters. Jouw hart vast... door een betere moslim te worden... door jezelf je verlangens te kunnen onderdrukken. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zegt... de iman, het geloof van een dienaar... is niet perfect... Zolang zijn hart niet goed is en niet perfect is. En zijn hart is niet goed of perfect zolang zijn tong niet goed of perfect is. Met andere woorden, er is een relatie tussen jouw tong en jouw hart. Dat wat je zegt is een manifestatie van wat er in jouw hart zit. En daarom is het ook heel belangrijk dat onze tongen tijdens de maand ramadan moeten gaan vasten. Wij moeten voorzichtig zijn met wat wij zeggen in de maand ramadan. En Rasulullah alaihi zegt ook in een hadith, wanneer je aan het vasten bent en je wordt geprovoceerd, Iemand probeert met jou een gevecht uit te lokken. Op een uitschelding uit te lokken. Fal yakul in nisaim. In nisaim. Moet die persoon zeggen. Ik ben aan het vasten. Ik ben aan het vasten. Met andere woorden. Hij onderdrukt zijn hawa. Hij onderdrukt zijn verlangen. Om te vloeken of om te roddelen, Of om uit te schelden. Dus jouw tong is heel erg belangrijk. Dat die ook vast. Vraagt de broers en zusters in de islam. Abu Huraira radiyallahu anhu zegt in een hadith Er zijn twee openingen Bij de kind van Adam, Waardoor die twee openingen het meest leidt Naar de Jahannam, naar de hel En weet u welke openingen dit zijn? Hij wees toen naar Rasulullah sallallahu alaihi wa Die wees toen naar zijn mond, naar zijn tong En hij wees naar zijn geslachtsdelen. In een hadith overgeleverd door imam Tirmidhi zegt Rasool sallallahu alayhi wa sallam soms, soms zegt een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala iets waar hij denkt dat het niks waard is maar waarvoor hij gestraft kan worden en in de hel daardoor kan belanden en niks voor niks niet voor niks zegt Rasool sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmi al akhir fal yakul khayran awli liyasmut. degene die genoot in Allah en de dag des oordeels moet iets goed zeggen. De naam van Allah, gedenken of hij moet zijn mond houden, graag de usa, zusters Dus jouw toon moet vasten. Maar er is iets anders dat moet vasten, graag de sisters, En dat is dat jouw ogen ook moeten vasten tijdens de maand Ramadan. Rasulullah zegt, iedere keer wanneer een dienaar van Allah, subhanahu wa ta'ala, iets harams kijkt en als je naar buiten gaat, helaas zie je zoveel dingen die haram zijn. En iedere keer als je kijkt naar iets haram, komt er een giftige pijl naar jouw hart. Zie je daar, gaf u zusters, er is een relatie tussen je tong en je hart. Er is een relatie tussen je ogen en je hart. En er is ook een relatie tussen je oor en je hart. En iedere keer wanneer je kijkt naar dingen die haram zijn, krijg je een giftige pijl van de shaitaan in jouw hart als de ogen corrupt zijn wordt het hart ook corrupt te so achter broers en zusters in de the islam niet voor niks zegt Allah subhanahu wa ta'ala kun lil mu'minina yaguddoona min absarihim wa yahtadona furoojahum zalika azka lahum inna Allah kabiru bima yasna'oon zegt tegen de gelovige mannen en de gelovige vrouwen dat zij hun blikken Moeten neerslaan. En dat zij hun geslachtsdelen moeten beschermen. Gaat de broers en zusters neerslaan. Broers en zusters... Ramadan is een grote zegen, een grote ni'me waar wij Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zouden moeten zijn. Onze dankbaarheid, onze zoeker voor deze gezegende maand moet zo groot zijn dat eigenlijk geen enkele dag moet voorbij gaan zonder dat je Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zou moeten zijn. Kijk om je heen. Hoeveel mensen om ons heen hebben niet het geluk gehad om tijdens deze maand Ramadan te vasten. Hoeveel mensen heb je gekend of hebben wij gekend die niet door Allah wa is uitgekozen om tijdens deze maand te vasten. Wij behoren tot de gelukkigen. Wij zijn uitgekozen door Allah om tijdens deze maand te vasten. En daarom moeten wij Allah subhanahu wa dankbaar zijn. En om terug te komen, het doel van het vasten is La'allakum of Opdat jullie takwa voor Allah subhanahu wa ta'ala kunnen krijgen. En takwa is zoals so de ulamaat heet. Gedefinieerd Tak wat betekent om tussen jou en de straf van Allah subhanahu wa ta'ala Een muur op te trekken Een denkbeeldige muur En wat is deze denkbeeldige muur? Door te doen wat Allah van jou verlangt En door je te verwijderen wat Allah subhanahu wa ta'ala van jou heeft gezegd Wat haram is een andere adem heeft de takwa proberen uit te leggen takwa is moet je zo voorstellen stel je hebt een weg vol met dorens en scherpe voorwerpen en je moet aan de andere kant van de weg en je moet oversteken hoe ga je deze weg oversteken graag de zusters je gaat voorzichtig elke stap die je maakt ga je voorzichtig kijken waar je je stap hebt gezet en dat is toch de takwa graag de zusters taqwa betekent dat je ook voorzichtig bent in jouw ibadah voorzichtig bent met wat je zegt voorzichtig bent en dat zoveel mogelijk dingen vermijdt die haram is door Allah, die haram is verklaard door Allah subhanahu wa ta'ala zie je niet dat Allah subhanahu wa ta'ala ook zegt dat het doel van het leven is krijgen van taqwa ja ayyuhal ladzina amanu taqullah haqqa Wallah wa muslimoon. O jullie die geloven. Hier zegt Allah. O jullie die geloven, prees Allah zoals Hij daadwerkelijk gepreesd moet worden. En sterf niet totdat Jij hebt onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah ta mutunne illawah anto muslimoon. En sterf niet tenzij Jij moslim bent. Hier zie je. Allah begint met Ja ayuhallah dinah, amen. al jullie die geloven, met andere woorden, er is ook een waarschuwing hier. Er zijn mensen die kunnen beginnen als moslims, maar die kunnen sterven als niet-moslims. Wanneer en zusters, khafwa te Kunnen wij Allah subhanahu wa ta'ala dat werkelijk de werkelijke takwa, de werkelijke vrees geven die Hij verdient? Dat zou betekenen dat wij Allah subhanahu wa ta'ala altijd gehoorzaam moeten zijn en nooit ongehoorzaam moeten zijn voor Allah, dan pas heb je echte takwa. Dat zou betekenen dat je Allah subhanahu wa ta'ala altijd zal blijven gedenken en zieken doen en nooit Allah subhanahu wa ta'ala zal vergeten. Dat betekent echte takwa. Dat zou betekenen dat wij Allah subhanahu wa ta'ala altijd dankbaar zouden zijn. En nooit ondankbaar voor Allah subhanahu wa ta'ala zouden zijn. Dat is echt, echte takwa. Het zou ook betekenen dat wij Allah subhanahu wa ta'ala eenmaal 24 uur ibada zouden moeten geven. Aanbidden. En wie van ons kan zeggen dat hij dat altijd doet achter transistor. Dus met andere woorden, wij kunnen Allah subhanahu wa taala niet de werkelijke takwa geven die hij eigenlijk verdient. Zelfs de engelen. Van wie wordt gezegd zoals Rasul sallallahu alaihi wa sallam ja? zegt in een hadith, er is geen handlenker in de hemelen zonder dat, de engelen, zonder dat er engelen zijn die de sujud doet voor Allah, die Allah shukr doet, die Allah subhanahu wa ta'ala de hele dag eenmaal kunnen en blijft aanbidden, de tot de dag des oordeels dat op de horen zal worden geblazen om aan te kondigen, aan te kondigen dat de dag des dus oordes aanbreekt en wanneer op de horen zal worden geblazen, zullen de engelen zeggen O oh Allah, Oh Allah we hebben u niet aanbeden zoals u dat werkelijk aanbeden moet worden Subhanallah Broeders en zusters engelen, hun wezen is Allah subhanahu wa taala te aanbidden Engelen, la ya'soon Allah ma'amaroom, wa ya'f'aloon ma'amaroom. Engelen, zij doen wat Allah Wahanah wa taal van hen verlangt, en ze zijn nooit ongehoord tegenover Allah, zullen dat zeggen op de dag des oordeels. Wat moeten wij dan zeggen, krachtige zusters? Een mens kan 80 jaar, 90, of misschien wel 100 jaar leven. En van die honderd jaar, hoeveel heeft hij of zij in ibadah, in aanbidding aan Allah subhanahu wa ta'ala gedaan? Heel weinig. Aanbidden wij Allah zoals dat eigenlijk moet... Heeft de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam ons niet geleerd? Dat na elke salaat, wanneer je zegt assalamu alaykum, assalamu alaykum. Wat is de eerste wat je zegt? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O Allah vergeet mij, o Allah vergeet mij, o Allah vergeet mij. Waarom zeg je dat? Je hebt net toch de salaat gedaan? Je hebt toch niet het zondags begaan? Waarom? Je salaat is niet geweest zoals het moet zijn. Terwijl je aan het bidden was, denk je over wat je gisteren hebt gedaan. Terwijl je aan het bidden was, denk je over wat je morgen zou doen. Daarom, zoals ook in een hadith van Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sommige mensen gaan in de salaat en ze krijgen 60%. Sommigen krijgen 50%. Sommigen krijgen 40% en gaan zomaar door. Dus. Ik <truqate> u Allah, heb Vrees zo Allah zodat hij dat moet. Dat kunnen wij niet. Geacht de en zusters in de islam. Hey, Rasul sallallahu Allah, wa sallam. Allah, ook niet Allah, Allahumma Allah, ala Allah, Allah, shukrika wa husni Allah, oh Allah, Allah, help Allah, Allah, u te Je vraagt Allah om hulp om hem te aanbidden. Je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om hem jouw shuker te laten geven. Je vraagt Allah subhanahu wa ta'ala hulp om jouw ibadah, jouw aanbiddingen voor hem beter te maken. Het is een socialisme. Ittaqullahaqatukatik. Vrees Allah zoals hij dat werkelijk gevreesd moet worden met andere woorden, wij kunnen dat helemaal niet zegt onze zusters. wij kunnen Allah niet dankbaar zijn zoals hij dat verdient wij kunnen hem niet lief hebben zoals hij dat verdient maar alhamdulillah Allah is Rahim en Allah is rahman de weinige ibada die wij doen de weinige ibadah die wij doen, zal door Allah subhanahu wa ta'ala worden geaccepteerd als het voldoet aan bepaalde voorwaarden, graag de zuster van de islam. Wij kunnen niet bidden zoals de so engelen dat doen. Wij kunnen niet de hele dag doen zoals so de engelen dat doen, maar. Zoals Allah zegt, wij de kinderen van Adam kunnen zelfs hoger in niveau klimmen dan de engelen wanneer wij onze ibadah op de juiste manier doen. En wat zijn de voorwaarden? Wil je dat je boven de engelen kan klimmen? De weinige ibadah die je doet moet voldoen aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarde Onthoud dit goed De eerste voorwaarde wil je dat Allah subhanahu wa ta'ala van je accepteert Is dat het moet zijn Volgens de niya Dat het moet zijn enkel en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala Jij bent niet voor je vader of je moeder Jij vast niet voor je vader of je moeder Jij geeft de zakat niet voor je vader of je moeder Of de voorzitter van de moskee of welke imam dan ook Je doet het enkel en alleen Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. وَمَا أُمِرُوا illa نِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلُسَيْنَ لَهُدِّينَ Zij werden slechts de opdracht gegeven om Allah subhanahu wa ta'ala als glaas Puur en enkel en alleen Allah subhanahu wa ta'ala te aanbidden. De tweede voorwaarde wil je dat Allah subhanahu wa ta'ala van je accepteert jouw ibada, jouw goede daden al is het maar weinig is dat het moet gebeuren volgens de sunnah van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam wa rasoolu en wat de profeet jullie gegeven heeft neem het wa anhu tahu. en wat hij jullie heeft verboden hou jij daarvan af zie daar twee belangrijke voorwaarden. Niet moeilijk. En iets anders ook. Al is het maar weinig. Het moet dan wel op een continu basis gebeuren. Het moet altijd gebeuren. Vele mensen die aan het begin een heleboel ibadah tegelijk willen doen. En naarmate de tijd verstrijkt, Doen ze steeds minder en minder en minder. Totdat er niks overblijft. Nee, gaat u zijn zusters. Begin met weinig. Want Rasulullah sallallahu alaihi wa zegt. De beste daden zijn de daden die altijd gedaan worden. Al is het maar heel weinig. Je bent gewend om elke dag 10 minuten voor Allah subhanahu wa taala te afzonderen. Elke dag, als je dat elke dag doet met de juiste manier. Het wordt geaccepteerd door Allah je bent gewend om elke week iets te geven voor sadaqa al is het maar weinig als je het, alleen, als je het altijd doet zal het worden geaccepteerd door Allah subhanahu wa ta'ala woens en zusters de belangrijkste lessen die wij hebben geleerd... ...tot nu toe... ...met betrekking tot ramadan is... Één, ...dat ramadan ons tot betere moslims moet maken... ...twee... ...dat ramadan ons tot moslims moet maken... ...die dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala zullen komen... ...en dat ramadan een gelegenheid is... ...om jouw nafs te veranderen... ...en jou tot betere moslims te maken... ...en drie... Ja dat wij ons al-ibada, az hebben taqwa for Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an il-azim. Wa naf'a li wa iyaakum lima fihim min al-āyati wa zikru hakeem. Aqulu koni hadha wa s-tafiruhu, innahu huwa al-ghafuru Alhamdulillahi Rabbil Alameen lil lilmutsaqeen Wa sallallahu ala nabiyyina al ameen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'een Soers en zusters Een andere les Die wij kunnen leren van de maand Ramadan is Dat de maand Ramadan Een gelegenheid is om onze broederschapsbanden Onze ukuwa onze broederschapsgevoelens die we voor elkaar koesteren te versterken. Als er een maand is waarbij moslims zoveel bij elkaar zijn, op dezelfde tijdstip en allemaal doen ze dezelfde ibadah, dan is het in deze maand. Laat deze maand dan niet zomaar glippen, zonder dat wij onze broederschapsbanden, onze uchoeën en onze eenheid, wat wij vooral in deze tijd nodig hebben, in deze gemeenschap, onze eenheid voor elkaar moeten versterken, graag de Zassou Susschenesma. Kijken wij bijvoorbeeld, naar alle ibadas, naar de vijf zuilen, de arkanen van de islam, allemaal hebben ze als doel, dat wij gezamenlijk onze dien uitoefenen. Onze dien, islam, is dit iets die je in je eentje doet, krachtige zusters. Islam is iets wat we met z'n allen doen. Kijk maar bij voorbeeld, in de islam, naar de shahada overal waar je gaat doen we de shahada op dezelfde manier. Met andere woorden, de getuigenis dat er niets en niemand is die het recht heeft om aanbidden te worden is voor ons een halvast om ons eenheid te maken. Wa'tasimu bihadlillahi jami'in wa la en hou je vast aan de deen van Allah en wees niet verdeeld, als je vassistus. Kijken wij naar het gebed? De Adaan doet op om gezamenlijk naar de moskee te komen, zodat wij ook met onze broeders en onze zusters in contact kunnen komen. Waar moslims zich ook bevinden in de wereld, wanneer ze de Adaan horen, worden ze aangetrokken door de moskee. Het gebed dat je ook gezamenlijk verricht zelfs vele malen meer dan wanneer je dat alleen zou doen thuis. En bovendien geldt dat in de maand Ramadan dat ook nog veel meer en veel meer wordt beloond door Allah subhanahu wa ta'ala. Kijken wij naar het vasten. Het vasten, wij doen allemaal dezelfde dingen op dezelfde tijdstip, op dezelfde plaats. En wij, doen, wij breken onze vasten ook op, op dezelfde tijdstip. Met andere woorden, die gedachten dat overal wij hetzelfde doen, dat moet in ons ook de broederschapsbanden met elkaar versterken. Dat moet als je De hajj is ook een van de zuilen van de islam die maakt dat wij als broeders met elkaar bij elkaar komen. Iedereen zegt tegelijkertijd, Allah humbalakbaik, la bai kala sharikala inna alhamda wa ni amata, la al munk, la Iedereen die zegt, hier zijn wij o oh Allah, hier zijn wij o oh Allah tot uw dienst. U bent de hemel en de aarde, u bent de koning van dit alles. U hebt geen enkele deelgenoot. Kijken we bijvoorbeeld ook naar de zakat. Altijd als doel, altijd als doel, de broederschapsbanden het omma-gevoel te versterken, dacht onze zusters. En in de maand Ramadan is het ook zo dat bijna alle zuinen worden geprakticeerd behalve de Hajj. In de ramadan ja, gaan mensen passen. In de ramadan is het ook zo dat mensen ook hun zakat betalen. In de ramadan doen wij de shahada. En in de ramadan doen wij de salaat. Bijna alle zuilen worden in deze maand, graag door zusters, uitgeoefend. Soers en zusters. Ik hoop dat ik met deze goed bij heb kunnen herinneren. Dat we aan het eind van de maand ramadan op zijn minst betere moslim zijn geworden geen ramadan moslim maar wees een moslim voor het hele jaar en ramadan moslims zijn moslims die gedurende de maand ramadan heilig zijn en alles doen maar na de maand ramadan is alsof de maand ramadan een jasje is die ze hebben gedragen tijdens de maand ramadan en in Shawwal hangen ze die aan de kapstok en elf maanden lang doen ze wat ze doen terwijl ramadan eigenlijk een schoon is voor de rest van het jaar. Dat wat je tijdens de maand Ramadan hebt gedaan, moet zich ook manifesteren buiten de maand Ramadan. We wachten niet alleen maar tijdens de maand Ramadan. Wij gedragen ons niet alleen maar goed tijdens de maand Ramadan. Onze broederschapsbanden is niet alleen maar tijdens de maand Ramadan. Nee. De maand Ramadan is niks anders dan een voorbereiding voor de rest van de andere elf maanden. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim ونفعني واياكم بما فيه من الايات وذكر حكيم اقول قولي هذا واستغفروه انه هو الرسول الرحيم واعلموا أَنَّ الله أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على محمد ولا لمحمد كما قلت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم افضل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين والذن الشرك والمشركين ودمر عداء الدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مبتق وغضبك عنا ولا تصلد علينا بدون من ما لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أصلح لنا دنيا أصلح لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إلى معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا من القاسرين ربنا هبلا من أزواجنا وذرياتنا كرة عيون واجعلنا للمتسخين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا ذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيطاء للقرب وإهنا من فحشاء والمنكر يبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تفنعون Gracias. Sí, sí, sí. Broeders kunnen gewoon weer naar voren komen hoor. Bijna naar voren komen. Inshallah. Want ik zie daar broeders bij de trap. Die kunnen helemaal niet... Uh, bidden. <coughs> ik zie daar broeders bij de trap. Ja. <coughs> So mm -hmm. Akbar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 بحسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك يسرك من يسرا تذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشق الذي يصلى النارا كبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم Musa Allahu Akbar hamida Allahu Akbar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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم تعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ رسعها راضيا في جنة عاليا لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جاريا فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصوفة وزرابي مبثوثة افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر إنما تذكر مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر Wama so, Allah liman hamida. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Zoffer alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah astaghfirullah